Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gruttukke en Thijs van den Brink. Zometeen in dit is de dag bedreigen, giftige dampen... ook de passagiers in lijnvliegtuigen. En hoe kan het dat Nederland daalt op de lijst van veilige landen? Eerst het Nationaal met Mark Visser. Minister Dijsselbloem denkt dat er niets meer te doen is aan een besluit dat Nederland een extra bedrag van 350 tot 500 miljoen euro moet bijdragen aan de Europese begroting. De ruimte is er eigenlijk niet. Deze zeven landen hebben samen onvoldoende kracht, hebben geen meerderheid om het tegen te houden. Dus de meerderheid van de landen hebben nu groen licht gegeven om de begroting aan te passen met dit forse bedrag. En dat betekent dat een deel van de rekening daarvan gaat ook naar Nederland. Dat geld zijn we kwijt. De minister wijst er wel op dat er de afgelopen jaren ook meevallers uit Brussel zijn geweest. Minister Timmermans zei vanochtend dat hij elke millimeter wil gebruiken om nog iets aan het besluit te veranderen. De moeder van de vermiste jongens uit Zeist... heeft plaatsen in en rond haar woonplaats aangewezen... waar vanavond gezocht moet worden naar sporen van de kinderen. Het gaat om speeltuintjes en waterpartijen waar het gezin vaak kwam. De politie heeft het idee dat de 38-jarige vader... vorige week een soort afscheidsrit door Nederland heeft gemaakt... voordat hij zelfmoord pleegde. Het lijkt erop dat hij veel plaatsen heeft aangedaan... waar het gezin regelmatig kwam. Daarom is ook in Sittard een groep vrijwilligers... een zoektocht aan het organiseren bij de plek waar de vader vroeger een opleiding heeft gevolgd. In Rijzenhout, in Noord-Holland, heeft een grote brand gewoed in een kerk. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden aan het dak. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar is waarschijnlijk nog wel de hele middag bezig met nablussen. In het dorp ging het luchtalarm af, omdat inwoners de ramen en deuren gesloten moesten houden. En ook Schiphol had last van de rook. De Kaagbaan, die een paar kilometer van Rijzenhout ligt, kon tijdelijk niet worden gebruikt. In Arnhem zijn zes leerlingen van het ROC rijn IJssel van een dak gevallen. Het gebeurde op een oefenterrein van Defensie. Ze maakten een val van vier meter. Drie leerlingen zijn lichtgewond geraakt... en naar het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem gebracht. De andere drie raakten ernstiger gewond... en liggen in het Radboud in Nijmegen. De meeste slachtoffers hebben hoofd- en nekletsel. De leerlingen hielpen bij een oefening van de penitentiaire inrichting in Arnhem... vertelt een woordvoerder van de school. Ze doen een opleiding in orde en veiligheid. en een van, Ze waren daar in het kader van een, een, een oefening. Een soort ME-achtige oefening was het. Dat is een oefening die wel vaker gebeurt. Leerlingen zouden tegen een reling hebben geleund. die met rood-wit lint was afgezet, omdat die niet stevig genoeg was. Langs de kust van Bangladesh worden honderdduizenden mensen geëvacueerd... vanwege de naderende orkaan Mahazen. In Burma worden 150.000 mensen geëvacueerd. De orkaan nadert vanuit de golf van Bengalen en trekt richting het noordoosten. De verwachting is dat de orkaan morgen aan land komt. Gevreesd wordt dat de orkaan kan leiden tot een stijging van het waterpeil met 2 meter. Dan het weer. In het midden en oosten van het land af en toe regen. In het westen blijft het droog en het is tussen de 14 en 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Kees Kwaks met ANWB Verkeersinformatie. Files staan bij Amsterdam op de ring A10... tussen Kadoelen en Knoopend Koenplein 2 kilometer. De weg is daar dicht na een ongeluk. Het moet worden omgereden via de Zeeburgertunnel. Een aanrijding bij Utrecht op de A12 naar Den Haag op de hoofdrijbaan. Tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn staat 3 kilometer. Daar zijn twee rijstrokken dicht. Het is beter om via de parallelbaan te rijden. De nasleep van een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum nog 5 kilometer. En vanwege de problemen op de A12 staat het vast op de A27 bij Utrecht. Tussen Knoop het Rijn zweert en knoopend Lunetten 2 kilometer. Wij gaan zo door met Dit is de dag. Blijf aan uw toestel.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteken. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Tom van der Ham en Guusje Rozemond... over giftige dampen in verkeersvliegtuigen. Betjan Lieta Peerbolt is ook nog te gast... en Marco Zanoni legt uit waarom Nederland is gezakt op de veiligheidsranglijst. We gaan het hebben over gevaren dus om te beginnen. De onzichtbare gevaren in de luchtvaart. In de luchtvaartkringen gaan steeds meer alarmerende verhalen rond. Over piloten met merkwaardige gezondheidsklachten. Dat mensen zich toch echt onwel voelen? Door olielekkage in de motor ademen bemanning gevaarlijke gifstoffen in. Het gaat om de seals, de ringen. en de lage ruimte van de compressoren. Dat ze heel veel last hebben om dichtbij en dan weer veraf te kijken. Als die lek zijn, kunnen er oliedampen in de luchttoevoer terechtkomen. En er zijn mensen die een soort hoofdpijnklachten krijgen. met een soort migraine-achter verhaal. Een paar fragmenten uit Sembla van vorige week over gifstoffen die vrij zouden komen in de cockpit van een vliegtuig. En verschillende piloten zouden daar last van ondervinden. Maar kunnen er als passagiers ook last van hebben, is dan vervolgens de vraag. Aan tafel Sembla-journalist Tom van der Ham en Rusje uh, Roosemond regelmatig. Uh, als, vlucht, als passagier aan boord van een uh, vliegtuig. Welkom, allebei. Ton, uh, jouw documentaire Gif in de Cockpit, vorige week uitgezonden. Heb je daar veel reacties op gekregen? Ja, de mailbox die stroomde vol. om even een cliché begrip te gebruiken. Het is echt zo. We hebben heel veel uh, KLM-medewerkers, piloten, uh, stewardessen, maar ook bezorgde uh, passagiers die zich uh, na de uitzending bij ons melden en vragen: uh, ja, wat is er aan de hand? Kan ik er wat aan doen? Kan ik zelf ook metingen gaan verrichten? Uh, piloten die ons vertellen van ja, ik, heb, ik ben zelf eigenlijk ook... voel ik me heel vaak niet lekker of ik ben afgekeurd. En ze zeggen dat ik burn-out heb, maar ik denk dat dat niet zo is. Mm -hmm. Want in het fragment wat je net hoorde werden er ook wat, werden wat klachten ook uh, genoemd. Um, maar um, ja, het gaat echt best wel ver. Piloten vertellen ons dat ze soms zo, zich soms zo beroerd voelen... dat ze tijdens het vliegen bijna flauw vallen. En nou, dat is toch niet heel erg handig ja. als een piloot zich uh, zo beroerd voelt... als hij heb... voor in de cockpit zit. Nee, ik heb liever dat hij dat niet doet als nee. ik in dat vliegtuig zit. Het ging, uh, jouw documentaire ging vooral over piloten en pursers en stewardessen... Die, ja. die last hebben van TCP. Wat is dat, TCP? Ja, dat is een stofje dat zit in de olie, in de motorolie... en die oliedamp die kan dus vrijkomen in de cabine en in de cockpit. En eigenlijk komen er op praktisch elke vlucht komen er hele lage concentraties vrij. En wij hebben ons inderdaad geconcentreerd op de piloten en de stewardessen... omdat wij uh, daar de meeste verhalen over hebben gehoord. En we dat eigenlijk ook het, het, het meest spannende onderdeel vonden en, ja, en je moet nu eenmaal keuzes maken. Want komt het het meest voor in de, in de cockpit en in de cabine dat die, die, die, die stof vrij komt? Of nou, komt het in het hele vliegtuig? Ja, voor? dat is dus het hele vliegtuig. Het is dus eigenlijk in praktisch hele vliegtuig. Alleen er is nog onduidelijkheid: komt er nou in de cockpit nog iets meer vrij dan in de cabine? Het heeft ook te maken met de, hoe de luchtvervoer wordt geregeld. Maar eigenlijk is het zo dat voorin of achterin overal adem je dezelfde lucht in. Dat maakt in principe helemaal niks uit. En de deurtje staat voor de vlucht ook altijd open. Ja, dat, dat is ook. En wij hebben bijvoorbeeld ook, er is ook recent nog een, een heel heftig incident geweest met een Transavia toestel. En daar werden mensen in de cabine onwel. En ook echt. En ik, we hebben mensen gesproken die ook vertelden... dat, ze, dat ook de, de, de steward uh, bewustloos in zijn stoel hing. Mm. En er waren ook passagiers onwel geworden. Ja. Die zijn daarna naar het ziekenhuis gegaan. En dan, dan daarna, als je dan de luchtvaartmaatschappij... dat was in dit geval de Transavia vraagt... ja, hoe is het nu met die passagiers? En hoe is het nu met het cabinepersoneel? Dan zeggen ze, ja, er is niks aan de hand. Maar dan denk ik... Ik zou wel willen weten, zijn die passagiers bijvoorbeeld... zijn die ook echt daadwerkelijk onderzocht... of zij die giftige stoffen hebben binnengekregen? Ja. Ja, en ik denk dus dat dat niet zo is, nee. dat daar niet naar gekeken wordt. In jouw documentaire wordt ook gezegd dat uh, ongeveer 15% van de mensen... die die stoffen inademen daar last van krijgt, dus 85% niet. Ja, dat wordt niet zo op die manier in de uitzending gezegd. Um, het is zo dat er, uh, uh, uh, er wordt eigenlijk door de wetenschap nu op dit moment aangenomen... dat uh, niet iedereen gevoelig hiervoor is. Hm. Dus jij kunt bijvoorbeeld gewoon uh, nou ja, elke week vliegen en nergens last van hebben. En mijn buurvrouw die kan bij wijze van spreken... Uh, na een paar keer vliegen of na een paar jaar vliegen... want dat, dat gaat vaak wel over langere tijd... Mm -hmm. kan die zo beroerd worden... dat zij eigenlijk op een gegeven moment niet meer in staat is om te vliegen. De een is er gevoelig voor, de ander is er niet gevoelig nee. voor. Oké, okay, maar in ieder geval, die stoffen zijn er. Mevrouw Rozemond, u uh, bent zelf ervaringsdeskundige... want u zat nog wel eens in een vliegtuig? Inderdaad, de laatste keer dat ik in een vliegtuig was... was uh, eind september. Dan ben ik heen en weer uh, naar Kreta gevlogen. En uh, nou, bij aankomst uh, leek er eigenlijk nog, uh, nog niet zoveel aan de hand. Maar na een nacht slapen, toen werd ik wakker... en ik had geen gevoel meer in mijn voeten. Hm. Uh, tot aan halverwege in mijn kuit ongeveer. En ook in de toppen van mijn vingers. En ik had uh, geheugproblemen en woordvindingsproblemen. En een enorme oedemen in mijn benen. En uh, nou, dat, uh, dat was niet fijn. En ook een enorme vermoeidheid. Ja. En, en, en hoe legde u dan verband met het vliegen? Want u kon natuurlijk ook aan iets anders lijden. Ik kon zeker aan iets anders leiden, maar um, wij, uh, ik werk op het neurotherapiecentrum in Hilversum... waar wij uh, vaak uh, EEG's maken van, uh, van eigenlijk al onze cliënten. En daar zitten dus ook een aantal uh, piloten en stewardessen bij... die uh, bij ons gekomen zijn voor burn out klachten onder andere, of hoofdpijnklachten. Of, Wat Tom ook al noemde. Uh, precies. En um, we hebben eigenlijk uh, in, in die problematiek uh, zijn we gaan, uh, gaan duiken. We hebben dus zes jaar eigenlijk daar, uh, dat gevolgd. En uh, vlak voordat ik eigenlijk ging vliegen kwam ik eigenlijk bij mezelf erachter. Van al mijn vakanties die ik eigenlijk de laatste 15 jaar heb gehad... heb ik me altijd slecht gevoeld na een vlucht. Hm. Dus en, die, en ging u ook wel eens met de auto op vakantie? Ik ging wel eens met de trein op vakantie. Dat vergelijken. Precies, en dat kwam dus naar voren. Toen ik met de trein ging, had ik er geen last van. Oh, okay. ja, en ja, toen ben ik uiteindelijk ben ik die test gaan doen. En toen bleek uiteindelijk dat ik. Ook in dat risicogroep. Ja. U bent er ook gevoelig voor, voor die stoffen? Ja, okay. ja, ja. dus kennelijk wel. Ja. En dus ook als passagier, want hoe vaak vloog u per jaar? Nou, ik, ik heb eigenlijk mijn hele leven heel veel gevlogen. Ik heb uh, tien jaar in zuid azië gewoond. En uh, twee jaar in Cameroen en ook nog, ik ben in Zuid-Afrika geboren. Hm. Dus ik heb vanaf mijn jeugd eigenlijk heel veel gevlogen. Ja. En ja, de laatste vijftien jaar dan een paar keer per jaar zo hier en daar naar bestemming. Dus ik heb mezelf nooit zozeer die risicogroep gezet. Nee, maar dat zat u dus wel. Ja, het. je hebt natuurlijk uh, je hebt, je hebt heel veel... Nou, heel veel. Ja, er zijn mensen die voor hun werk zo'n beetje elke week uh, in het vliegtuig zitten. En die hebben eigenlijk dezelfde risico's als een purser of een piloot. Dat maakt eigenlijk niet veel uit. Hm. En um, ik heb ook in mijn research op een gegeven moment uh, contact gehad met een, uh, met een frequent flyer. En zijn vrouw vertelde ook dat, dat zij merkte bij haar man dat hij langzaam steeds... ja zijn karakter veranderde. Hij werd, eh, eh, nou ja, concentratieproblemen. Maar ook echt dat hij gewoon als persoon, hij werd, hij werd lustelozer. Eh, hm. Er gebeurden allemaal rare dingen met die man. En dat is natuurlijk heel, dat is heel raar. En je denkt, waar komt dat door? Ja, misschien heb je wel gewoon heel erg heftig werk. Ja. Eh, of of, of slaap dus je niet genoeg, of Ja, het kan aan allerlei dingen liggen. Is, en dat is bij dit soort problemen heel erg lastig. Hoe leg je nou het causale verband dat die stoffen jou ziek maken? En dat is natuurlijk heel moeilijk. Is maar, dat, dat is nog niet aangetoond. We zitten nog in die, die voorfase dat er een vermoeden is dat het met elkaar te maken heeft. Zeer sterk vermoeden, want uh, we weten dat die stoffen vrijkomen. We weten hoe giftig ze zijn. En er zijn, er zijn piloten en, en, en ook andere mensen van het cabinepersoneel, waarvan nu ook bijvoorbeeld dokter Hageman zegt, ik kan geen andere oorzaak bedenken. Dat een neurolog, hè? Ja, die neurologische uitzending. Twente, ja. die heb, ik heb zoveel onder de piloten nu onderzocht. Ik heb overal naar gekeken. MS, Parkinson, dementie, depressiviteit. Nou noem het maar op. Dat is het allemaal niet. En, en er zijn inmiddels ook studies verricht... waarbij ze kunnen zien dat als iemand heeft gevlogen... en hij heeft die klachten... dat er bepaald soort afbraakstoffen in zijn lichaam optreden. Dus dan zie je dat er echt neurologische beschadigingen optreden in het brein. Jij zegt er is verband. Uh, Bert-Jan, jij mag zomaar even zeggen dat zij ook de KLM natuurlijk gebeld ja. hebben... om ze even te informeren. En zij zeggen... Dat zij ontkennen dat er een verband is tussen TCP en aando mm -hmm. aandoeningen. En dat is ook wat in jouw documentaire naar voren komt. Ja. Het wordt door de luchtvaartmaatschappij nog niet erkend. Waarom niet? Nou ja, het, het wordt door KLM niet erkend. Kijk, wij hebben ook een, een directeur van Arkefly in de uitzending gehad. En die geeft gewoon toe, dit is een probleem. Dit is ook een risico voor passagiers, zei die directeur. Uh, en wij willen eigenlijk meer hiervan afweten. We moeten eigenlijk wel metingen gaan verrichten. We moeten onderzoek doen naar het personeel. En wat ik zo raar vind van KLM is dat zij nu zeggen, er is geen gezondheidsrisico... er zijn geen zieke vliegers, het probleem speelt niet. Mm. En dat zegt niet alleen KLM, dat zegt ook, de politie, dat zegt ook het ministerie. Ja. Terwijl dat... het wel, wel zo is, zeg jij. Nou ja, er zijn zieke vliegers, we hebben die stoffen... en ik zou dan zeggen, meten is weten. Zorg dan dat er gewoon goed onderzoek wordt verricht. Ga dan gewoon heel gedegen aan boord van die vliegtuigen... met goede meetapparatuur onderzoeken doen. En ga het personeel testen. Ja. Ja, ik ben een wetenschapper, dus ik denk er ook vanuit een wetenschappelijk perspectief hierover. Uh, hoe kun je zeker stellen dat deze stoffen deze klachten veroorzaken? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de, de hamvraag. Um, uh, en dat is, daar, daar, is, daar is jaren onderzoek voor nodig. Dat is ook bij asbest heeft het lang geduurd. Dat ook bij de schilderziekte heeft uh, ook dokter Hageman, diezelfde neuroloog die in mijn uitzending zit, heeft daar tien jaar lang ook is hij bezig geweest. Dat is heel erg ingewikkeld. Inmiddels is in Australië het ook echt als beroepsziekte erkend. Daar is gewoon. Vastgesteld van ja, deze klachten, die hebben daarmee te maken. We weten hoe toxisch die stoffen zijn. Uh, maar het, het, het ultieme bewijs, het ultieme wetenschappelijk bewijs... dat niemand meer omheen kan, daar is het nog wacht op. Laten we eens even naar de politiek gaan. D66-Kamer, goedemiddag. Goedemiddag. U kent het verhaal ook. W vindt u dat de politiek stappen moet ondernemen? Ja, de, ik ken het verhaal ook, deze zes heeft uh, al eerder vragen gesteld uh, over deze we volgen de ontwikkeling op de voet en, en de zorgen. En, en er is er gewoon nog heel veel onduidelijk. En uh, het, het is ook echt tijd dat er stappen gezet worden. Want ik, ik heb ook gezien in het verleden, ik heb enigszins teruggekeken van overheid, kabinetten, ministers. Je ziet dat staatssecretaris Mansveld iets is opgeschoven hè, van niets aan de hand naar ik volg het, mm -hmm. maar dat is niet genoeg. Wat moet er dan gebeuren volgens u? Nou, we hebben, ik heb ook gekeken naar de antwoorden die de staatssecretaris begin dit jaar ook uh, op mijn vragen heeft gegeven, de meest recente antwoorden. En eigenlijk komt, tot, komt het erop neer dat ze zegt, er zijn veel onderzoeken, wetenschappers zijn tegenstrijdig, maar ze heeft dus geen totaal overzicht. Hm. Dus er is tijd voor een onderzoek wat gewoon aantoont of er nou wel of geen verband is. En hoe groot het probleem is en hoe we dat gaan oplossen. Want de onderzoek waar de staatssecretaris zich nu aan vasthoudt. dat is toch echt onvoldoende. Want ze verwijst naar een onderzoek van EASA. Op bestaand, uh, gebaseerd op bestaand materieel, bestaande onderzoeken. Dat is nou precies. waarvan wij zeggen. ja. Uh, het is juist de bedoeling dat er nu gewoon grondig onderzoek uh, gedaan wordt. waarbij het ja. gemeten wordt. Ze verwijst naar het RIVM, die naar een algemeen en brede onderzoek doet. naar het TCP en het menselijk lichaam. maar niet ten aanzien van de luchtvaart. Kortom, twee dingen. Een, een onderzoek. En uh, wat mij betreft ook een onderzoek naar innovatie, namelijk alternatieven voor de stof TCP, als je het hebt over het gebruik in de lucht. Oké, okay, nou dat is heel helder, Ton. Is dat een goed idee? Ja, ik denk het wel. Het is inderdaad zo dat D66 um, dit onderwerp behoorlijk goed volgt. Ook in 2010, toen wij als Semla de eerste keer aandacht besteedden aan dit onderwerp, toen waren wij de eerste in Nederland. Toen was het ook Boris van der Ham, toenmalig Kamerlid, die hier vragen over stelde. Toen zei minister Eurlings, die nu topman is bij KLM, toen nog minister. Niks aan de hand? Nee, niks aan de hand. <laughs> Laat maar raden. is ja, ja. wel consistent. Ja, ja, hij is consistent daarin. En dat kunnen we wel op vakantie met het vliegtuig of zeg je ook niet meer doen. Ja, ik, eh, eh, dat heb ik gevraagd aan de, de mensen die er verstand van moeten hebben. En eh, eh, zij zeggen, als jij gewoon incidenteel vliegt, is er niet zo heel veel aan. Dat is het eigenlijk natuurlijk een van de meest veilige vormen van vervoer. Dus ik maak me ook daarin niet, niet zorgen over. Ik, ik denk dat je wel zorgen kunt maken als je frequent flyer bent. Eh, als je dan ook nog eens een keer daar gevoelig voor bent, hè, als dat genetisch zo is. Uh, um, en ik denk, je moet aan die onduidelijkheid een einde, maak, uh, einde maken. Ga gewoon fatsoenlijk onderzoek doen. I am a man you see and one day I will be A lion in the morning sun Lazy pulling daisies at doobie past three A lion in the morning sun One day I'll get fat and sit in my chair lion in the morning sun Making the most of my full head of hair lying lion in the morning sun What about all the grass between your toes It's a part of you Son van Will and the People. Nederland is onveiliger geworden, blijkt uit de jaarlijkse risicoanalyse van het C.O.T. en verzekeraar A.O.N. Het risico gaat van te verwaarlozen naar laag. Een kleine stap wellicht, maar wel op basis van gebeurtenissen die heel actueel zijn en Nederland bezighouden. Marco Zanoni, directeur van het COT. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U heeft die uh, risicoanalyse zojuist uh, gepresenteerd. Uh, wat is er aan de hand? Waardoor is Nederland onveiliger geworden? Nou, Nederland is inderdaad van verwaarloosbaar naar laag gegaan en daarmee be beter in lijn met andere Europese landen. De directe aanleiding is ook het rapport van de NSTV, die waarschuwt voor de uh, jihadisten die uit Syrië terugkeren. Die hebben, de, die hebben gemaakt dat het hier onveiliger is geworden? Die hebben gemaakt dat er in ieder geval nu... überhaupt een terrorisme risico weer is. Dus na een aantal jaar waar het wegleek, um, na Van Gogh um, veel aandacht voor de na, wat afgedwaald... En dit is eigenlijk het is weer terug op de agenda. Het hele onderwerp radicalisering en extremisme is terug op de agenda. Ja. De strijd van de Nederlandse jihadisten was uitgebreid in het nieuws. Het is opmerkelijk dat Nederland zo'n groot aandeel heeft... in die groep van radicale strijders die naar Syrië gaan. En die jongens hebben een idee van, wij moeten wat gaan doen. Syrië is op dit moment een land dat in de steek is gelaten. Ze worden aangevallen door de eigen regeringsleider. Ze worden gedood, vrouwen worden verkracht. Het zijn niet zomaar dat ze deelnemen aan de strijd tegen Assad. De meesten sluiten zich aan ...bij de meest extremistische islamitische beweging, Al-Nusra. Uiteindelijk is het hoofddoel dat men werkt om het herinstalleren... ...van uh, de gileva van Gods woord op aarde. Allahu Akbar. Ja, Nederlanders vechten dus mee binnen een extreme stroming uh, uh, ver weg in Syrië. Waarom wordt het daar hier onveiliger van? Nou, die die kaart van EOM is bedoeld om bedrijven die internationaal zaken doen te wijzen op de risico's. Hè, van wat, voor, wat kan dat betekenen voor, uh, voor als je in dat land actief bent? Uh, dus het is niet zozeer alleen voor Nederlandse bedrijven in Nederland, maar ook voor andere landen en bedrijven internationaal. die zich toch over het terrorisme risico ook in Nederland moeten nadenken. Nog niet heel acuut, maar wel van oké, okay, er kunnen zich daar ook dingen voordoen. Terwijl je misschien denkt van da daar gebeurt echt helemaal niks. Nee, maar dan zegt u: het is voor Nederlandse bedrijven wereldwijd onveiliger geworden, of ook voor Nederlanders hier. Het is voor een deel ook voor Nederlanders hier. Dat betekent dat er jongeren terugkomen. Maar we die... weten nog, we, er is nog geen één terug, toch? Of wel? Althans, voor zover we weten. De waarschuwing is er dat ze terugkomen. Um, ik hoop dat de inlichtingendiensten ze volgen. Um, we hebben het eerder gezien na de conflicten in Irak en ook in, bij andere brandhaarden. Er komt altijd een reactie. Ze komen altijd een keer terug. Ja, hebben dan behalve de middelen. als uh, omgeschoten worden. Behalve als omgeschoten worden. Um, ze hebben dan de middelen, de mogelijkheden zijn getraind. Uh, na 11 september hadden we het risico van recrutering. Nederlanders in het buitenland. Met Van Gogh kwam het dichtbij, het homegrown terrorisme en Het leek gewoon weg en nu deze jongeren komen terug. Hoeveel te zijn weet je niet. Maar nee. je weet wel, er komen mensen met middelen en mogelijkheden... naar Nederland kunnen het maar, om... ja, komen ze, dan, ze komen toch niet met wapens terug? Dat, dat worden toch, bij de grens worden ze dan toch gewoon tegengegaan? Maar middelen betekent ook dat, je, dat ze onderdeel zijn van een breder netwerk... dat ze toegang hebben tot internationale organisaties... dat die organisaties ze misschien ook in Nederland zouden willen gebruiken. Het is niet een geïsoleerde verdachte à la Boston. Nee. Dat als die eenmaal sneuvelt, is het, is het risico weg. Nee. Daar zit een organisatie achter. Opmerkelijk. Er zijn ook veel uh, jihadisten uit, uit België vertrokken. Maar de status van België is niet veranderd. De status van België is gelijk aan die van Nederland. Uh, het was geen reden om het extra te verhogen. In België is het risico al veel langer. Als je naar Molenbeek en andere wijken kijkt... is het radicaliseringsvraagstuk. Sharia voor Belgium bijvoorbeeld was, uh, was een hot topic. Zij hebben nooit op dus is... verwaarloosbaar gezeten. Nee, ze hebben nooit op gestaan. Oké, okay, we gaan terug naar Nederland. Een paar weken geleden was er veel onrust op scholen in Leiden, omdat iemand via internet dreigt met een schietpartij. Dat klonk toen zo. In Leiden zijn vandaag alle scholen gesloten. Een anoniem dreigement uh, wat geuit wordt in een bericht op dat internetforum. De politie houdt serieus rekening met een schietpartij, maar weet niet waar en wanneer. Daarin uh, geeft iemand aan dat hij in Leiden zijn leraar uh, neer zal schieten en daarmee ook een heleboel medeleerlingen. Volgens de burgemeester heeft het dreigement van de jongen veel losgemaakt. In de stad zijn ontzettend uh, veel mensen geschrokken, mensen die echt bang waren. Justitie. Politie en politie weten wie de scholen in Leiden heeft bedreigd. Afgelopen zaterdag kwam hij vanuit Costa Rica aan op Schiphol. Daar werd hij direct aangehouden. Ja, dat was nog in de tijd dat we in de categorie verwaarloosbaar vielen. Uh, dat was wel even eng. Dat was wel even eng. Het laat zien dat een heel klein incidentje, een, een post, ergens zulke grote gevolgen kan hebben. Of het terrorisme is, weet je niet. Hè? Dat hangt af van het motief dat je hebt. Uh, schietdrama in Alphen, geen terrorisme, maar het effect is er niet, uh, is er niet minder om. Terrorisme is toch dat je vanuit een politiek doel en veranderingen die je nastreeft, um, vanuit een, een hele totaal ideologie, dit soort aanslagen pleegt. Het laat vooral zien hoe makkelijk het is met social media om. Nou ja, om effecten te krijgen, om mensen bang te maken... laat staan als je een echte terroristische dreiging hebt. Ja. Uh, zoals toen na 11 september, eind september 2001... de tunnels gesloten, tanks op de snelwegen. Nee. Dat waren toch on-Nederlandse beelden. En dat was toen niet eens zo raar in een post-11 september tijdperk. En ook zo'n Leidse situatie laat gewoon weer zien... als het ook maar een klein beetje is. Het is eigenlijk lage kans, grote impact. Ja. Het zijn dat soort type incidenten. Maar het zegt ook weer dat het eigenlijk niet zoveel zegt... wat u precies aangeeft dat de dreiging is. Want het was verwaarloosbaar in die tijd en toch gebeurt er zoiets waar we allemaal van schrikken. En nu is het uh, iets hoger, namelijk laag, en nu is het nog rustig. Maar we kijken terug, hè? dus dit is een beeld terugkijkend op ja. afgelopen jaar. Hè? Dus dan, dan valt het prima in dat, uh, in dat afgelopen jaar en het is geen terrorisme. Ja. Ik heb nog even verder die kaart bestudeerd en mij viel op dat het in Botswana veiliger is dan hier. Hm. <laughs> Behalve de nijlpaardens. <laughs> nou ja, het gaat over politiek terrorisme. Het gaat over politiek terrorisme. Het gaat over sabotage. Het gaat over dat soort onderwerpen. Het gaat ook over stabiliteit van de, van de regering. Het zijn allemaal, allemaal factoren. Um, en als er op elk van die factoren geen verhoogd risico is, is de optelsom daarvan dat het laag is. En toch uh, heb ik het, het gevoel dat het hier veiliger is. Maar wil, ben je wel eens in Botswana nee, geweest? Nee, nou, dat, dat, verklaart, dat verklaart het misschien. We mogen niet meer. Het was heel veilig. We... Ja? ja, absoluut. Oké, okay, nou dan gaan we daarheen. En waar kunnen we het beste wonen dan? Botswana? Nou, het beste wonen als je je keuze om te wonen alleen op dit risico baseert. Nou ja, dat is best belangrijk. Ik denk dat Nederland nog best een prettig land is uh, om te wonen. Ja. Ja, ja. Zijn er landen waar het erg veel achteruit gegaan is de afgelopen paar maanden? Uh, nee, er zijn eerder landen, als je kijkt naar Afrika, dan is die kaart steeds roder geworden. Uh, en rood uh, is slecht, hè? Rood is, is, is in het algemeen slecht, ook uh, De kaart ook is je te zien op de webcam. Uh, nou, daar zie je rood. Je kunt ook online kijken en dan zie je de verschuiving... dan zie je ook eerdere gegevens. Het idee is dat je als bedrijf, zeker als multinational... investeert in meerdere landen en denkt, wacht eens even... tot gisteren deed ik nog handel in land X, nu in land Y. Wat betekent dat eigenlijk voor de bescherming van mijn medewerkers? Ja, want het is echt gericht op het bedrijfsleven, Het is gericht op, op het bedrijfsleven... Stel dat je, in, uh, dat je heel actief bent in, in India of Bangladesh. Er gebeuren die verschrikkelijke dingen. Of het nou die, die ingestorte fabrieken of, of het die verkrachtingen zijn. Er ontstaat volksoproer. En dat betekent dat je niet meer zeker bent of je de productie wel krijgt... of je je spullen wel krijgt. Het is handig om Dus de continuïteit van je, van je dienstverlening kan in gevaar komen. Ja, kan je ook de krant goed lezen, ben je ook een ellend? Kan je ook de krant goed lezen, moet je ook, moet je ook zeker doen. Um, of je de, voor de hele wereld de krant leest, ook de minder opvallende punten... dat vraag ik me af. Ja, weet je ja, bij mij komt de vraag op, kijkt u dan alleen naar politiek terrorisme... of kijkt u ook naar de veiligheidssituatie in het algemeen, criminaliteit? Dit gaat niet over criminaliteit. Dit gaat over, over sabotage, dit gaat over onrust en onlusten... Een van de bijzonderheden is dat, dat Europa toch weer wat over het algemeen wat, wat, wat veiliger is geworden. Omdat de mogelijk verwachte echte onrust door de economische crisis zijn uitgebleven. En cybercrime, is dat ook meegenomen? Want dat kan natuurlijk ook de samenleving ernstig ontwrichten. als er hele grote aanvallen komen op uh, de, de ict van... De uh, Je Bruggen. gezien ook bij die Dedos aanvallen ja. en zo. Als dat sabotage is of als dat, vanuit een, als dat een cyberterrorisme is, dan, dan wordt het meegenomen. Um, activisme, als er geen geweld bij komt kijken, dan zit dat er, zit dat er niet in. Dus het moet echt een verstorend effect hebben, diensten moeten niet meer beschikbaar zijn. Um, en dan past het er wel in. Ja, we hebben net uh, Koningsdag gehad, Koninginnendag. Ontzettend veilig verlopen, toch? Buitengewoon veilig. Geen wanklank. Geen wanklank. Veiliger dan nooit. Alle, alle Ik aan al diegenen die bezig zijn geweest. Ja. Ja. Ja. Natuurlijk wel nagedacht over al die risico's van cyber tot terrorisme. De burgemeester heeft gezegd, we kiezen voor risicobeheersing, niet uitsluiting. Dus ja, ik accepteer een risico. Ja. En dat is verstandig? Dat was heel verstandig. Ja. We kunnen rustig gaan slapen. Dat kan uh, meestal. Wij gaan naar onze dichter bij de dag, Raymond de Jong. En die kondigde net op Twitter al aan dat het wederom was gelukt, Raymond, om een gedicht te ja, maken. Ja, okay. Alles zit erin. Alles zit erin. Nou, goed. Ja, je twitterde het al voor het laatste gesprek, dus ja. Ja. Ben ik ben heel benieuwd. <laughs> een uh, man was vertrouwd met een mooie, warme vrouw, maar stiekem hield hij meer van zijn fiets en de kou. Dus op een gure winterdag pakte hij zijn biezen. Zijn vrouw snapte niet hoe ze hem plots kon verliezen. Bij de eerste sneeuwduin was hij zijn vrouw al vergeten. Hij had genoeg energie en fietstassen met water en eten. Zijn vrouw stond altijd klaar en voor gezondheid borg. Ze vulde haar kostbare tijd met verplichte mantelzorg. Haar man die bleef maar fietsen, want tot zijn frustratie kon hij niet gaan vliegen door gif in de ventilatie. Hij hield van de buitenlucht en van een frisse neus, dus was Alaska in zijn ogen een logische keus. 30.000 kilometer duurde zijn trip. Op sommige delen en steden had de politie geen grip. Maar het drugskartel zat daar zorgde niet voor problemen. Hij was een Nederlander en dat zijn goede afnemers. Ondertussen werd het in zijn moederland ook minder veilig. Door de Nederlanders die als strijder naar Syrië reizen. Bij terugkomst vinden ze stilzitten waarschijnlijk helemaal niets. Misschien is wat doen met de fiets voor hun wel iets. <lacht> Dankjewel, Raymond de Jong. We zullen Yo. ze adviseren en eh, vragen of ze dit gedicht dan ook even willen lezen. Dat staat op onze website. Dit is de Dag.nu en daar kunt u ook gesprekken terugkijken... en uw reacties of uw ideeën kwijt. Hartelijk dank aan onze gasten. Dick Benschop van Shell, Ahmed uh, Abutaleb de burgemeester van Rotterdam... fietser Aardhuig, journalist Corine Kolen... theoloog bert Litaart, Peer peerbolt de journalist Tom van der Ham, Guusje Rozemond... en COT-directeur Marco Zanoni. Zometeen Villa VPRO op Radio 1. Gejo, Goms, wie hebben jullie te gast? Hi, Thijs. Hai. Uh, wij hebben te gast Arnold Heertje. Je weet wel, de cultieve ja. leraar economie. Ja. Uh, hij verdiept zich uh, onder andere uh, jarenlang in het zwarte en grijze uh, circuit van de economie. En dat verschijnsel wordt steeds normaler in Europa, door de crisis uiteraard. Voor de verarmde bewoners in de zuidelijke en oostelijke Europese landen is dat een zegen, Maar voor de regering natuurlijk een vloek, want het, uh, het, het, zij derven enorm veel belastinggeld. En dan, Wekers en de Bulgaarse toeslagenfraude. Dat heeft de internationale pers gehaald. De Financial Times speculeert over oplaaiende angst in Europa. voor verdergaande integratie. U hoort Europarlementariër Rio, Ria Omen van het CDA hierover. Dat zo in de villa. Tot straks. Dit is radio 1. Het is half 4. Het internationaal met Mark Visser. De fractievoorzitters van de partijen die het vertrouwen in staatssecretaris Wekers hebben opgezegd... vinden het slecht voor het aanzien van de politiek dat hij aanblijft. Zowel D66-leider Pechtold als PVV-leider Wilders verwijten de regeringspartijen VVD en PVDA... dat ze met elkaar hebben afgesproken de staatssecretaris niet weg te sturen. De extra bijdrage van 350 tot 500 miljoen euro die Nederland aan de EU moet betalen is Nederland kwijt. Dat zegt minister Dijsselbloem. Hij wijst erop dat er de afgelopen jaren ook meevallers uit Brussel zijn geweest. Vanochtend bleek dat de Tweede Kamer boos is over de extra bijdrage. Minister Timmermans zei dat hij elke millimeter wil gebruiken om nog iets aan een besluit te veranderen.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 Kees Kwaks, waar staan de files? Op de A10, tussen Kadoelen en Knopen Koenplein, 2 kilometer. Nasleep van een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer vrij. Dat is ook het geval op de A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Er was een ongeluk bij Klein Kleinpolderplein, er staat nog 2 kilometer. En de A28, vanaf Amersfoort naar Utrecht, voor Utrecht, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Premier Erdogan van Turkije gaat vandaag op bezoek bij Barack Obama... om stappen tegen Syrië te bespreken. En in Brussel begint een grote donorconferentie voor de redding van Mali. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. In tijden van crisis en hoge werkloosheid is de schaduweconomie, zwart of grijs werken, voor veel mensen een redding. Maar het kost de ook noodlijdende staat geld. Econoom Arnold Heertje laat zijn licht schijnen over dit probleem. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaWPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa WPRO. Nederlandse politieke affaires blijven doorgaans waar ze horen, in Nederland. Maar niet, niet de kwestie Wekers en de Bulgaarse toeslagfraude. De Financial Times vindt de zaak belangrijk genoeg om zijn website mee te openen. Het schandaal, zo schrijft de krant, voedt de angst van Nederlanders en andere Europeanen... voor open grenzen en voortgaande Europese integratie. Ria Ome is Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat, wat denkt u? Is dit journalistieke overdrijving van de Financial Times? Of heeft de krant een, het, punt? Is een uh, het is bovendien onwaar. Als ik kijk naar het hele probleem met de uh, valse uitkeringen, de fraude die door Bulgaren uh, in Nederland gevoerd is, dan zeg ik Nederlands eigen schuld tikken beeld. Want wat is er aan de hand? Een Bulgaar mag zich alleen maar inschrijven bij een bepaalde gemeente, als die ook voldoende middelen van bestaan heeft. Dat moet men aantonen. En als die ook in het bezit is van een ziektekostenverzekering. Dat zijn de Europese eisen. Dat op de gemeenten niet nagekeken wordt... of die man of vrouw een ziektekostenverzekering heeft. Dat niet nagekeken wordt of men ook voldoende middelen van bestaan heeft. Maar gewoon een uitkering kan genereren. Ik begrijp het echt niet dat je met droge ogen een uitkering voor uh, de gezondheidszorg... voor de ziektekostenverzekering geeft... terwijl die goede man of vrouw een verzekering moet hebben... in het land waar hij vandaan komt. Dat zijn de Europese eisen. Als men daaraan had voldaan, was dit probleem niet gekomen. Maar op de gemeentehuizen wordt het niet gevraagd. Nee, uh, dat hebben we allemaal kunnen lezen. U heeft er ongetwijfeld uh, gelijk in. Maar dat neemt niet weg dat het effect van zo'n affaire toch deze politieke uh, uh, gevoelens uh, doet oplaaien. Ja, omdat wij in Nederland de Europese wetgeving niet handhaven... krijgen we dit grote probleem. Nou, per 1 januari komend jaar... Uh, gaan de grenzen van Nederland, en niet alleen van Nederland... nog een paar andere Europese landen... helemaal open voor Bulgaren en Roemenen? Hetzelfde als nu al voor de Polen het geval is. De restricties die er dan nog waren voor hen gelden dan niet meer. Zij kunnen dan gewoon als lid van de, een EU-land... vrij in- en uitreizen en ook werken hier. Kunt u zich voorstellen dat na deze affaire... wiens, ook al is het de schuld van het zwak optreden... van de Nederlandse overheid... dat dat de stemming niet, uh, uh, er niet beter op maakt? Ja, mevrouw, ik begrijp dat... Ik begrijp dat mensen die in een tijd van werkloosheid hun werk verliezen... dan niet nog meer mensen uit andere EU-landen bij willen hebben. Maar die Bulgaar en die Romein die straks gaat komen... die moet eerst werk hebben, wil die ingeschreven kunnen worden. Ja. En als die... Ja, moet eerst werk hebben. En als die geen werk heeft en die gewoon maar even een tijdje in Nederland gaat wonen... en zich daar wil gaan inschrijven, moet diezelfde Bulgaar moet dan uh, aantonen voldoende middelen van te staan te hebben. En ook het hebben van een verzekering voor de sociale zekerheid in zijn eigen land. En kan dus nooit en ten nimmer in aanmerking komen op dat moment voor een, een uitkering. Ik zeg je zelfs, je moet al, al uh, uh, vijf jaar... in uh, in Nederland werken. om ook voor uh, de bijstand in aanmerking te kunnen komen. Ja, mevrouw Omen, maar u heeft net op uh, ja, maar we bijzonder... de regels aan ja, het ja, Europa heeft regels gemaakt om dit u... soort. Nee, maar Europa heeft regels ja, gemaakt. Nee, maar het is heel duidelijk om negatieve dingen. Om negatieve dingen te voorkomen. Die regels zijn zo helder als glas. Het gaat erom wat er gebeurt. U heeft net op zeer lucide wijze aangetoond dat van die controle bij het aanvragen van toeslagen.. dat er geen bal van klopt. Wat moeten we dan denken bij de controle van die Bulgaren... die werk moeten hebben als die straks komen? Dat wordt dan toch nee, ook niks? Nee, die, die, die, er moet gewoon in Nederland een beleid gevoerd worden... Dat de Europese regels respecteert... en dan kunnen dit soort situaties niet voorkomen. Denk... Ze, moeten gewoon op de, ze moeten ze gewoon niet inschrijven. Nee. Dan kunnen ze ook geen toeslag, geen uitkering krijgen. Kijk, het, doet, het gaat er niet om dat er met een beschuldigende vinger... naar Europa gewezen wordt. Het is inderdaad een fout van Nederland. De vraag is alleen, hoe komt dat over in, uh, uh, in Europa ook? Maken, maken jullie in Europa, in het parlement, nou geen zorgen... dat als een land de regels zo slecht handhaaft... dat de stemming dan om gaat slaan? Ja, tuurlijk. Maar ik begrijp ook in Nederland... dat mensen die nu vechten voor het behoud van hun baan... er ook zorgen over hebben dat straks heel veel Bulgaren en, en, en Roemenen... hun werk komen, komen innemen. Dat is ook de reden dat we hier allerlei wetgeving maken. We zijn nu bezig met het opnieuw gestalte geven... van de detacheringswetgeving. Want wij zien ook dat er bussen vol met... Uh, uh, schijnsafstanden gekomen die uh, uh, zich nergens aan hoeven te houden die werken uh, tegen lonen die veel lager zijn en niet alleen onze werknemers maar ook onze uh, Nederlandse uh, loodschieters onze Nederlandse middenschap uh, uh, uh, uit het veld ruimen nou, daar aan die regels, voor die detachering want we zien dat er niet fenomenen ontstaan daar dus zijn we nu aan het werken dat begrijpt ja, voor ons Mevrouw Omer, uh, hoe zou Brussel reageren als Nederland uh, de grenzen... nog een periode voor de Bulgaren en Roemenen op slot houdt? Want dat heeft Nederland gedaan. Hè? Die heeft het weten te rekken tot 1 januari 2014. Stel dat er nee, door deze afspraak, commotie he? nog een jaar bij komt. Hoe gaat men reageren? Nee, er was een, er was een afspraak gemaakt. En die afspraak was 1 januari 2014. Tot ja. zo lang mocht men het oprekken. Ja. Nou, uh, als ik. Nederland op grond van deze regels dat nog een jaar langer gaat doen, ja. dan denk ik dat de Europese Commissie uh, uh, zich daar met Nederland over gaat beraden. Ja. Ja. Voelt u zich niet gefrustreerd dat door uh, uh, slordige Nederlandse controle de Europese gedachte aangetast wordt? Dat is toch. Dat, die frustratie dat hoor maar... ik in uw stem, laat ik het zo zeggen. <laughs> nee. De Europese gedachte is het ja. verkeer van personen, goederen en diensten. Ik kan heus een stootje hebben, okay. maar ik zeg alleen tegen de Nederlanders. Zorg nu dat op het moment dat iemand binnenkomt, dat ook gecontroleerd wordt of men voldoet aan die Europese regels. Want die Europese regels, ik zit hier al lang, ik heb ze zelf mee mogen maken, zijn er nu net voor gemaakt om misstanden zoals die er waren te voorkomen. Goed, we zullen het gewoon zien. Ja, Mevrouw Omen, hartelijk dank.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 Voor ons een reden om onze metropolis-correspondenten de wereld rond te laten marcheren... op zoek naar soldatenverhalen. Gisteren hoorden we dat alle Zwitserse mannen verplicht zijn om te leren schieten... en dat ze dat graag combineren met een date met hun vriendin. En vandaag zijn we in Turkije... waar je als dienstplichtig soldaat ineens tegenover je eigen broer kunt komen te staan. Düşünün, aynı yürek, ikiye bölün Bir yürek, parçası, da een hart is in tweeën gedeeld. Een deel is in de bergen bij de PKK-rebellen. De ander is in het Turkse leger. Alleen vrede kan deze twee delen weer bij elkaar brengen. Ik loop op straat met Abdullah Demirbas. Een van zijn zoons zit bij de rebellengroepering PKK, die op brute wijze vecht voor meer rechten voor de Koerden in Turkije. Koerden maken een vijfde deel uit van de bevolking, maar ze worden cultureel en politiek onderdrukt. Tot voor kort was het bijvoorbeeld zelfs strafbaar om Koerdisch te praten. De meerpaars andere zoon moet over anderhalve maand verplicht dienen in het Turkse leger, dat vecht tegen de PKK. We waren zo bang dat onze kinderen elkaar tegen zouden komen en elkaar zouden doden. Ik kon er niet van slapen. Maar nu is er hoop. PKK-leider Abdullah Ötseland voert vredesgesprekken met de Turkse overheid. De Koerden hopen op meer rechten. Dan zal de PKK stoppen met de gewapende strijd. In afwachting van het vredesproces begonnen PKK-troepen zich vorige week al terug te trekken... ...van Turkije naar hun basiskamp in noord irak De Mirbas is burgemeester in een wijk in Diyarbakır ...in het oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen. We doen ons best om het vredesproces te promoten. Een vrouw plant hem aan. We verwachten dat er iets goed zal gebeuren... We willen niet dat de rebellen vermoord worden. We willen niet dat de Turkse soldaten vermoord worden. Malatava. Dank u, moeder. Dank. De Meerbas wil niet dat zijn zoons wapens gebruiken. Yani Vijf jaar lang wist hij zijn zoon uit het leger te houden. Hij wil niet verklappen hoe, omdat hij bang is... dat deze methoden dan niet meer bruikbaar zijn voor zijn jongere zoons. Ama bir kadar geldi, nu kunnen we het niet meer uitstellen... De Mierbarsje andere zoon vertrok in 2009 naar de bergen om te vechten tegen de Turkse staat. De Mierbars was toen net schuldig bevonden door een rechtbank. ben al twee Ik kreeg twee jaar en zes maanden. We Sözüm nedeniyle, bir asker annesiyle, bir geril annesinin gözlerinin rengi farklı olsa da gözyaşları aynıdır dediğim için. Ik had alleen gezegd dat de tranen van een moeder van een vermoorde PKK rebel en de tranen van een moeder van een vermoorde soldaat dezelfde kleuren hebben. Sen siyaset yaparsan cezası budur. Mijn zoon zei, als je politiek actief ben, is dit je straf. Ve devlet dedi, siyasetten alamaz, silahtan alamaz. De staat luistert niet naar <gülüyor> politiek. De staat luistert naar wapens en ik ga. Hij was pas 16. Benji de jam dit. Ben ik niet met je maar. Ik Ik probeerde hem over te halen om niet te gaan. Maar hij ging, toch? Ja, maar Ik heb nooit meer iets van hem gehoord, maar de Mierbas is ervan overtuigd dat zijn zoon nog leeft. Anders had hij het wel gehoord. Iets Het is heel erg moeilijk. Want we missen hem heel erg. Ik geloof alleen nog maar meer in vrede. Want vrede is de weg naar mijn zoon. Een bijdrage van Suzanne Koster. Morgen blijven we met Metropolis hier in Nederland... waar het leger vanwege forse bezuinigingen steeds vaker reservisten inzet. Zelfstandig zijn is een redelijk eenzaam beroep in, in de zin van collega's. En het militaire bedrijf heeft mij echt uh, hele leuke collega's gebracht. Ja, wat brengt dat dan? Uh, Ongelooflijke kameraadschap. Uh, samen dingen doen die je anders niet doet. Dat, dat kan tijdens oefeningen zijn, een dag schieten... of collega's die uh, vorige week zijn ingezet bij de kroning van Willem-Alexander. Je maakt dus echt dingen mee die je anders niet meemaakt. Morgen in Metropolis... Nederland zit nog steeds in een recessie, ondanks een paar kleine lichtpuntjes. En de werkloosheid stijgt gewoon door naar recordhoogte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Maar economie is meer dan alleen officiële cijfers. In de schaduw bloeit en groeit een andere economie, een parallele wereld van zwarte en grijze economische bedrijvigheid. Emeritus Hoogleraar Economie Arnold Heertje verdiepte zich jaren in die tweede economie en publiceerde erover. Schreef onder meer het boek Het Officieuze Circuit. Meneer Heertje, welkom. Ja, goedemiddag. Ja. Uh, hoe noemt u dit circuit eigenlijk? Zwart of grijs? Het wordt allebei gebruikt. Maakt u een onderscheid? Nou, uh, ik heb in dat tijd uh, het, uh, het verschijnsel waar het om gaat direct breder opgevat dan alleen zwart en zwart geld. Omdat de kern van de zaak is dat er in een economie allerlei transacties plaats hebben, soms uh, legaal die niet neerslaan in de officiële cijfers van de economie. En dan, spree dan spreek ik daar liever over officieuze transacties. Uh, want als je zegt zwart, dan betekent het dat er transacties zijn... die niet in de officiële cijfers terechtkomen... Ja. maar die tegelijkertijd ook strafbaar uh, dus zijn. Dus officieus, uh, officieus is wat ze tegenwoordig noemen grijs? Um, ja, dat, dat, dat zou je grijs kunnen noemen. Ja. Dus het ontwijken van belasting. Ja, um, uh, ja dat um, leidt tot ook allerlei vertekeningen mm. in het uh, economisch leven. Waarbij de dingen anders zijn uh, dan uh, ze officieel worden voorgesteld. Dus het, het, je kunt het ook toepassen op huwelijken die worden gesloten. Maar die niet worden gesloten omdat er een onderliggende echte relatie is... maar vanwege bijvoorbeeld uitkeringen. Ja, ja, ja. dat is ook een vertekening... van de werkelijkheid. Um, en die, ja, die noem ik dan officieus. Want of dat, uh, laat ik zeggen... in strijd is met uh, het strafrecht... ja, dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar dat is zeer de vraag. Nou, hm. Laten dus, we dan het woord officieus erin houden. Omdat we het uitdrukkelijk niet willen hebben... over, over uh, het echte... Uh, criminele milieu. Daar hebben we het niet over. En nee, officieus... dat blijkt heel verstandig. Goed. Hoe groot, hoe groot <coughs> denkt u... Als dat al te schatten valt, dat op dit moment dat officieuze circuit zo breed als u het voor zich ziet, hoe groot zal dat zijn? Nou ja, het, ik, ik, ik, dit, het onderwerp heb ik aan de orde gesteld in het begin van de jaren tachtig. Dus dat ja. is echt heel, heel lang geleden. En toen heb ik uh, schattingen gegeven uh, en daar werd, daar werd allemaal over gelachen achteraf is gebleken... dat ik voortdurend de omvang heb onderschat. Dus als ik zei het is 10%, dan zijn wij belachelijk. En vervolgens bleek dan uit officiële on onderzoek... En ook bij de Nederlandse bank, maar ook internationaal... dat het om veel grotere percentages ja. gaat. Maar de Volkskrant die had de, de, de jongste cijfers daarover. Ik, niet te veel, maar ik geef een paar cijfers. Voor Nederland zou dat 55 miljard zijn. En in heel Europa... 2,1 biljoen. Ja, ik denk dat die cijfers die. Dat, dat, dat, dat zijn heel aanvaardbare cijfers. Maar. Waar het hier, wat we aan de orde moeten stellen... is dat Nederland het zelf in de hoge mate organiseert. Wat? Doe je dat, dat officieuze circuit? Ja, de, bijvoorbeeld. U mm -hmm. hebt net in de, de, de, de, de uitzending... de discussie over de Bulgaren gehad. Dat is georganiseerd door Nederland. Nederland heeft wetgeving gemaakt... waardoor we mensen vragen uh, om een beroep te doen op uitkeringen. En, kontrol, en we geven die eraf. uitkeringen zonder dat we onderzoeken of dat nodig is. Dat doen we achteraf? Ja, en dat doen we. Ja, dat is wat je noemt een foute architectuur. Dat betekent dat je mensen uitlokt om dat te doen. Ja, en dan gaan mensen dus ook. Dat wanneer ze helemaal geen recht hebben op zo'n uitkering, gaan ze daarom vragen. Dit gebeurt op grote schaal. Dit gebeurt ook in ziekenhuizen die notas sturen naar verzekeringsmaatschappijen. Die niet kloppen met de werkelijkheid. Ja, die, ze worden niet allemaal direct in de gevangenis gezet. Maar ja, het is aan de misdadige kant. En in ieder geval is het allemaal een vertekening van de werkelijkheid. Dus u breidt echt dat hele officieuze Ik, circuit eigenlijk nog het is veel, veel meer, verder uit... dan alleen maar die mensen die grijs werken en niet alles opgeven al, aan de belasting. Dat is al een betrekkelijk klein onderdeel ervan. Het is veel... Uh, en veel groter. Het betekent dus dat alle cijfers die we over een economie publiceren, dat die in hoge mate vertekend zijn. Met betrekking tot de werkgelegenheid, als we daarover praten, over werkloosheid, dan is er in feite in een economie veel meer werkgelegenheid dan uit die officiële cijfers blijkt. Dus er zijn veel meer mensen aan het werk. Dus je moet ook qua analyse moet je kijken naar mensen die echt uitgeschakeld zijn en niet in een officieus circuit zitten... Dat is een ander geval dan mensen die uitgeschakeld zijn... en ook niet in een officieus circuit zitten. Want die laatste groep heeft het veel moeilijker dan de eerste. Ook uit een oogpunt van productie in een land... betekent het dat er veel meer activiteiten zijn... die ook zelfs betaald worden... dan in de officiële cijfers tot uitdrukking komen. Maar dat is precies waar Gerrit over had. Dat is dus een hele parallelle economie. Ja, die hier. kan niet meegeteld worden door de officiële dames en heren... Nee. omdat die officieus is. Ja, ja, ja. Maar, maar laten we even de positieve kant hiervan kijken om te beginnen. Uh, niet zo mijn gewoonte, maar de, voor <laughs> mensen die eraan zijn, in met name de zuidelijke landen... ...die uit hun baan geschopt worden, ja. die geen geld meer hebben om huur te betalen... ...die bij hun hoogbejaarde ouders moeten gaan wonen... ...voor die mensen is dit een zegen aan één kant. Ja, ik, ik zit hier niet om morele oordelen te nee, geven. Ik, ik zit hier om ja, uh, te analyseren... Handig. om de, ja. de, de werkelijkheid in kaart te brengen ja. zoals die is. Nee, maar is evident. Uh, dat, betekent, dat betekent dus dat voor die mensen... Het een zegen is inderdaad... dat die op die manier... zich staande weten te houden. Want anders zouden ze dat niet kunnen. En hoe ja. je daarover denkt... dat moet iedereen voor zichzelf nee, hoor. uitmaken. We gaan hier Daar ga niet... ik dus ook niet nee, aan meedoen. Nee, dat doen ja, we met z'n drieën niet. Nee. Maar de... Op de evident negatieve kant daarvan, het is een vangnet... maar deze mensen die zijn niet verzekerd. Ze bouwen geen pensioen op, uh, ze zijn rechteloos. Uh, uh, ze kunnen uitgebuit worden, want ze kunnen gewoon uh, ja. uh, uh, misbruikt worden. Door... Nou, in de Volkskrant heet daar een paar ja. schrijnende verhalen over. En dat doet ze natuurlijk in elk land voor... Ja. Wat denkt u dan daarvan? Ja, dat is dan all in dat, the game. Wat ik daarvan denk is dat het blijkbaar zo is... dat voor de mensen die situatie... dat ze aan het werk zijn, uh, maar niet verzekerd... dat die situatie beter wordt, uh, naar hun eigen oordeel is... Dan wanneer ze helemaal geen werk hebben. Ze nemen die, die ze rechteloosheid kunnen, op de koop nee, toe. Ze nemen dat op de koop toe. Dus dat ja. betekent ook dat de mensen ook bereid zijn... om wat verzekeringen betreft meer risico's te nemen. Ja. Maar we hadden er juist een rechtsstaat uh, opgetuigd. Ah, ja, dat moeten we allemaal vergeten. Dat moeten we helemaal vergeten. Dat is te duur. We hebben een rechtsstaat, maar we hebben hem verkeerd ingericht. En dat zegt de sociaaldemocraat: Ja, maar je moet de werkelijkheid beschrijven zoals die is. Ja, dat is waar. Als we het goed willen doen, dan moeten we naar een hele nieuwe architectuur. Dan moeten we zorgen dat we dit soort situaties, zoals met de Bulgaren... dat we dat door andere constructies beter doen. Dat we als het ware niet gaan organiseren dat we dit gedrag van mensen uitlokken. Hm. Nou, dat geldt ook voor de ziekenhuizen. Daardoor er de allerlei intellectuelen aan het bewind zijn... die nu met commerciële bureaus samen... Valse facturen stuurden naar de zorgverzekeraar. Miljarden. Dat betekent dat dat blijkbaar in Nederland kan. Hm. Nou. Als je zegt we willen de wereld verbeteren, dan beginnen we daar. Dan moet je met dat soort dingen beginnen. Maar dat betekent dat je moet zorgen dat er met betere constructies, met betere architectuur wordt gewerkt. Maar, er is geef in eens Nederland een sprake meneer, meneer Heertje, van een enorm intellectueel tekort. Geef eens een voorbeeld van een betere, een andere architectuur om dit soort uh, uh, officieuze circuits. Dan heb ik het nu even over die ziekenhuizen met een valse declaraties, om dat te voorkomen. Hoe kan je het doen? Nou, dan ik een Uitgaan he van het goede in de uh, mens. Zal ik, uh, dat, dat is helemaal verkeerd. <laughs> het idee van het <laughs> ik goede is flanken. Cool. Dus, al die anderen doen dat, die doen dat al 3000 jaar. Het goede van de mensen, mensen verbeteren, vertrouwen en integen. Allemaal kletskoek. Je hebt het ook helemaal niet nodig. Je hebt een samenleving alleen maar nodig dat mensen zich gedragen alsof ze eerlijk zijn, alsof ze te vertrouwen zijn, alsof ze integer zijn. Als je dat eenmaal zegt, dan kun je erover nadenken hoe je dat tot stand brengt. Als er een, uh, nou, ik, laat ik maar een heel ordinair voorbeeld geven. Ja, dat is vaak beste. Als u, hier, u mag dat niet, maar als u hier naar een herentoilet gaat, dan is er een urinoir. En mannen hebben de neiging om naast de pot te plassen. Mm -hmm. Dat vinden we allemaal heel vervelend, die mannen zelf ook. Dan kun je voor allerlei regelgeving gaan maken die niet werkt. Dat helpt niet. Wat we doen is een vliegje in die pot. Een zwart vliegje. Dat heeft de werking van een prikkel. Zodat die mannen op, op dat vliegje mikken. Richten, ja. Daar gaat het hier om. Het is een heel simpel voorbeeld. Maar het gaat erom om constructies te maken. Architectuur. Je waardoor stuweert. je het gedrag van mensen verbeterd kanaliseert. Ja. En dan doet het er niet meer toe. Of het aardige mannen zijn. Of lelijke mannen. Helemaal niet belangrijk. Nee. Zij reageren op die prikkel. Nou zo moet je ook. Kijk als wij, bij Schiphol. Laten wij mensen uit een vliegtuig komen. En dan zijn er twee loketten waar de mensen door moeten. En dan komen al die mensen in breerijen rijen daar aan. En die gaan voordringen. En die moeten allemaal door die twee douaneloketten. Hoe doen ze dat in de Verenigde Staten? Zo, daar kom je zo niet aan. daar word je direct gedirigeerd je tussen slalomlijnen, uh, slalomlijnen ja. met de touwen. Dat is architectuur. Dat is nadenken over de vraag... Hoe vang ik zo'n massa op? Ja. En dan doe ik dat zo dat die mensen in een, in een, in een prettige, op een prettige manier met elkaar blijven omgaan. Ja. Het zijn dezelfde mensen die je tien minuten later als het ware in gevecht hebt... als je die architectuur niet hanteert. En in Nederland doen we het. Ja. En dat moet afgelopen zijn. En dat doe je inderdaad niet door mensen uit te nodigen om een toeslag aan te vragen... en vervolgens nee. te zeggen die dat controle dus... doen we achteraf. Ik wil eventjes, u bent econoom, ik wil ja. eventjes terug naar het uh, ding waar we het over hadden... de zwarte economie en de officie officieuze economie... We hebben het nu over de mensen gehad dat het een, so een sociaal vangnet kan zijn... waar ook weer nadelen aan zitten, en niet ja. et cetera. Hebben we hebben het over gehad. We hebben het over die sturing gehad om het onmogelijk te maken. Maar we zitten er nu wel mee. 2,1 biljoen euro is die, is die sector groot. Een evident nadeel voor een staat is natuurlijk het derven van belasting. Ja. Ja. Dat is toch ook een hele zure zaak. Want daarmee kun je heel veel goede dingen ja, doen. Ik, ik durf de stelling aan dat als we in Nederland <coughs> op, op dit punt... Alles laat ik maar zeggen, voor de helft beter zouden zou doen dan tot nu toe. Dat hoort daar dus ook bij dat er wordt vermeden situaties... bij een woningcorporatie zoals in Rotterdam van Vestia... waar iemand met derivaten gaat speculeren... terwijl het om sociale woningbouw gaat. Hm. Als we al die dingen in Nederland voor de helft zouden verbeteren... en zouden zorgen dat we door betere constructies en architectuur dat niet doen... dan hebben we helemaal geen bezuinigingen nodig. Dan heb je miljarden ja. over die je kan, ja, zou kunnen steken je in jeugd... Werkplannen ja, allerlei en. Uh... Als je bij het onderwijs de managementlagen weghaalt. die nu overbodig zijn. en alleen maar op een stupide manier kantoren zijn gaan bouwen die leegstaan. Uh, en hetzelfde geldt ook bij ziekenhuizen trouwens. Hoe, hoe, hoe komen we zover? Want ja, we zijn maar, inmiddels namelijk daar, wel in een situatie beland. tegenovergesteld daar, van wat u als utopie schetst. Ja, en als nou, dan dat, de kwaliteit. Dit is geen utopie. Dat is wat ja. in, in, in, in andere landen. in veel grotere mate gebeurt. Namelijk door het toepassen van verstandige economische theorie. De Nobelprijs die in oktober is gegeven. aan Elvin Ross. over het vraagstuk van het verdelen van nieren. over mensen die nieren nodig hebben. is een illustratie van hoe je dat doet. En maar als je u naar de niet... kwaliteit van de politiek. En van het Nederlandse bestuur kijkt. Zegt u dan nog dat is haalbaar de helft um, um, Ja, dan zeg ik nog dat ja? dat haalbaar is. Maar dan moet, moet je dus wel... Wie is uh, nou uh, de idealist hier? Dan, dan moet je dus wel uh, uh, op uh, uh, uh, meer intelligente ambtenaren... meer intelligente politici. Ja, maar dat is wat Ger zei. Wat er nu, als je kijkt nu naar het huidige bestuur in Nederland... Ja. denkt u dat je daarmee inderdaad dat bereikt wat u zegt? Al was het maar voor de helft? Uh, nou, het is uh, potentieel daarmee bereikbaar, wanneer ze dus... net zoals het bouwwerk, wanneer ze inderdaad... Um, de, op een goede manier bouwen... en niet de dingen doen zoals ze nu gedaan hebben. Wat dat betreft is toch wat er vannacht gebeurt, is een schitterende illustratie ervan. Het uh, wekersdebat. In het onderwijs heb, zijn nu eindexamens. In het onderwijs hebben we precies hetzelfde. Perverse prikkels. De scholen en de instellingen krijgen meer geld... hoe meer leerlingen er slagen... Dan weet je van tevoren dat er gezoemeld wordt ja. met cijfers. Dat leraren een bericht krijgen. Wil je de cijfers verhogen? Dat is wat er in het land gebeurt. Ja, ik zeg de dingen bij de naam. Nou ja, dat en is dat duidelijk. is wat het eerste wat er moet gebeuren. De dingen bij de naam noemen en dan de verbeteringen inzetten. Dat heeft u nu gedaan. We sturen Arnold een cd'tje van dit gesprek naar Den Haag. Arnold Heertje, we hadden goed, het met hem over goed. het officieuze economische circuit... wat veel, veel omvattender is dan wij aanvankelijk dachten... dat dat alleen maar ging om grijs- en zwartwerkers. Maar het is veel omvattender. Het gaat ook over ziekenhuizen die vals declareren... en woningbouwcorporaties die speculeren. Afijn, meneer Heertje, heel hartelijk bedankt. Absoluut. De villa Dank is zo meteen na het nieuws bij u terug. ...oude dametjes voor een groot deel. En die mensen betalen van een oude weetje... ...een klein pensioentje, betalen ze geld... ...dat wij allerlei mooie dingen mee kunnen gaan doen. Goede doelen, we geven er graag en veel aan. En dat geld ging dan naar beheren... ...die dat echt niet nodig hadden. Maar de controle op goede doelen schiet tekort Hij heeft gefaciliteerd... ...dat er een goed doel opgericht kon worden. In een fijn netwerk van bedrijven en goede doelen... ...verdient een aantal mensen veel geld. Het ging deze man niet om het goede doel. Nee. Rijk worden van het goede doel. Hij heeft zijn Markts voor zijn werkzaamheden gecreëerd. Argos, zaterdag, kwart over 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.